...met het NOS-journaal. Voor Syriërs wordt het een stuk moeilijker om asiel te krijgen in Nederland. De minister Van Wil zegt dat de situatie in Syrië redelijk verbeterd is. Dat betekent dat vanaf nu asielaanvragen uit Syrië... ...alleen positief beoordeeld zullen worden als mensen zelf extra gevaar lopen. Het gaat dan bijvoorbeeld om LHBTI'ers. Syriërs die al een status hebben worden voorlopig niet teruggestuurd. De verdachte van de steekpartij eind maart in Amsterdam is een Oekraïense militair die was gedeserteerd. Hij was niet teruggekomen na een verlof. Al voor zijn vertrek uit Oekraïne had hij gezegd dat hij in een Europese gevangenis wilde belanden. Dat blijkt uit gesprekken die Nieuwsuur heeft gevoerd met militairen die met hem hebben gediend. Die namen de uitspraken niet serieus. De 30-jarige Roman D. stak op 27 maart vijf mensen neer in de buurt van de Dam. Hij wordt verdacht van poging tot moord met een terroristisch oogmerk. Voetballer Quincy Promes wordt opgepakt als hij in Nederland komt om zijn hoger beroep bij te wonen. Hij had een verzoek ingediend om niet te worden gearresteerd, maar het gerechtshof in Amsterdam heeft dat afgewezen. Promes is bij verstek veroordeeld tot twee gevangenisstraffen. Eén voor betrokkenheid bij drugsmokkel en één voor het neersteken van zijn neef. De voetballer zit nu in Dubai. De aangekondigde staking van NS-personeel gaat donderdag niet door. De vakbonden wilden die dag het werk neerleggen in de regio's Noord-Holland en Oost-Nederland. Maar ze hebben de treinstaking afgeblazen om extra onrust bij de NS te veroorzaken. De spoorvervoerder had al gerekend op de staking en een alternatieve dienstregeling klaar liggen. Vandaag rijden er in het hele land geen NS-treinen door een staking. Die zijn het gevolg van vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe CAO. Het weer de laatste buien trekken naar het oostenweg. Op steeds meer plaatsen klaart het op...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 fantastische, het geweldige spel van de mede-muzikanten uh, op uh, dat album, uh, met onder andere Jackie McLean op alt uh, sax en Tina Brooks op tenor sax, Paul Chambers op bas en dan uh, die geweldige drummer Louis Hayes. Het Freddie Red een quintet Shades of Red met het nummertje Blues, Blues, Blues. <tied>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 De Ray Davis Songbook, volume 2, door het Ben Crossland Quintet met onder meer Dave o Higgins, geweldige saxofonist. Uh, zit er zit ook nog een Nederlandse tintjaan, Sebastiaan de Krom, uh, Nederlandse drummer, woonachtig in het Verenigd Koninkrijk. Steve Loller op piano, keyboards en John Etheridge op Vrij album. Is dat de Ray Davis Songbook, volume 2.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 Of them jazz. As I walk down the street, seems everyone I meet gives me a friendly.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 Bank account. I'd have to confess that I'm slipping, but that don't worry me. Confidentially, I got a dream that's up to bend. And when the day is through, each night. Mm-hmm. <laughs> trompetist. Danny Yonikuchi is een begnadigde trompetist. Dus ook een zanger af en toe. Uh, en uh, hij leidt ook een big band uh, heel af en toe. Uh, op het album staat dat uh, uh, big band, die big band, Danny Yonikuchi big band, volledig in dienst van uh, vocalisten, zoals daar onder meer is. Uh, Hannah Gill, die je net hoorde in het nummertje I'm Just a Lucky. So and So op het album Voices van een jaar of twee geleden.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 Ian Cleaver. New Release